8 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. De politie heeft een verdachte voor de moord op Cor van Hout opgepakt. na de getuigenis van Astrid Holleder gisteren. En opnieuw een, aan, een aanslag, wou ik zeggen. dat was het niet, maar wel een ontslag bij de FBI. In overzicht van het nieuws krijgt u van Ember Bransen. Ja, in Amsterdam is crimineel Sjaak B. opgepakt voor de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Het OM bevestigt een bericht daarover in de Telegraaf. In het proces tegen Willem Holleder zei zijn zus Astrid gisteren in de rechtbank dat B. de motor bestuurde waarop de schutter zat. En zometeen meer hierover van verslaggever Matthijs van de Wiel. In Scherpenzeel woedt een grote brand in een kippenschuur. De brandweer vermoedt dat er 100.000 kippen in de schuur zitten. Er hangt veel rook. De schuur staat naast een woning met een rieten dak en nog een andere schuur. Maar die lopen vooralsnog geen gevaar, zegt de brandweer tegen Omroep Gelderland.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 De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken... dat gemeenten sociale huurwoningen juist moeten verkopen als het kan... om zo voor de middengroepen meer huizen beschikbaar te krijgen. En bij een houtbedrijf in Winschoten heeft een grote brand gewoed... waarbij veel rook vrijkwam. De brand brak na middernacht uit. En om de rookontwikkeling zoveel mogelijk te beperken... heeft de brandweer het hout gecontroleerd laten opbranden. Rond zes uur vanochtend was de brand onder controle. Wel is de brandweer waarschijnlijk nog een tijd bezig met nablussen.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 Meer informatie of een gratis hoortest op week van Mogelijk gemaakt door Van Bokstel Hoorwinkels. Het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het al, eh, crimineel Sjaak B. is gearresteerd op verdenking van moord. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen en het Openbaar Ministerie heeft dat zojuist bevestigd. De aanhouding volgt op de getuigenis van Astrid Holleder gisteren in de rechtszaal. Zij overhandigde daar een tape van een telefoongesprek... waarin haar broer Willem Holleder dus vertelt dat Sjaak B. een van de twee huurmoordenaars is van Cor van Hout... Matthijs van der Wiel, die volgt deze zaak. Uh, Matthijs, uh, eerst maar even naar die zaak B. Wie is dat? Ja, we kennen hem uit het uh, grote Amsterdamse liquidatieproces. Daar kreeg hij vijf en half jaar cel voor het leveren van wapens. Niet omdat hij zelf mee had gedaan aan een liquidatie. Er was te weinig bewijs voor. Justitie vermoedde al wel hè, dat hij bij die moord op Cor van houten betrokken was. Maar daar was dus te weinig bewijs voor. En Jacques B. is ook de man, dat weet je misschien nog wel... die op wonderbaarlijke manier een aanslag overleefde. Hij werd uh, in Panama door zijn hoofd geschoten. Er is een filmpje van. Oh, ja. En hij overleefde dat dus. Oh, ja. Ja. Um, ineens was daar gisteren een tapeje tijdens de zitting. Uh, Astrid Holleder had dat. Uh, wat, wat zei Astrid Holleder eigenlijk over Jacques B.? Ja, ze liet het nog niet horen, het tapeje... maar ze klapte inderdaad gisterochtend opeens uit de school... Over de, over de moord op Van Hout. Ze zei dat ze eerst geen namen had willen noemen... omdat ze te bevreesd was voor haar eigen veiligheid. Maar ze zegt, ja, nu is mijn beveiliging eindelijk wel goed geregeld. En dus kwam ze opeens met namen, onder meer van Sjaak B... en vertelde ze over dat bandje. Eh, tot grote verbazing van de advocaten die zeggen... hoe kunnen er dan nou nu tijdens het proces... opeens nog nieuwe opnames opduiken? Zij vinden dat maar vreemd. Maar goed, zij noemde dus die namen. Er wordt al jaren gespeculeerd over wie de twee mannen waren die in 2003 op een rode motor wegvluchtten nadat ze in Amstelveen op Coor van Hout hadden geschoten. En Astrid zei gisteren, de bestuurder, dat was B. Hm? Ze zegt dat op die opname Willem Holleder dat zegt. Nou, in de lunchpauze vroeg ik gisteren aan het Openbaar Ministerie van, gaat u nu achter Sjaak B. aan? Wat gaat u doen? Nou, dat was allemaal veel te voorbarig, zei de woordvoerder. Maar ja, kennelijk was hij niet goed op de hoogte. Want het blijkt dus, dat zegt het OM nu ook... dat Sjaak B. vrijwel meteen is uh, gearresteerd. Misschien ook om te voorkomen dat hij naar het uh, buitenland vlucht. Ja, die opnames zouden dus bewijzen of aantonen... dat Willem Holleder wist dat Sjaak B. een van de twee huurmoordenaars is. Hè? Dat, dat stelt in ieder geval Astrid Holleder. Wat betekent dat dan voor de zaak tegen Willem Holleder? Nou, we moeten de opnames nog horen. Dat geldt ja. voor alle opnames waar ze op het laatste moment mee gekomen is. Het blijkt steeds dat die stemmen heel moeilijk te verstaan zijn. Dat er ook discussie is over wat daar nou precies wordt gezegd. Dus daar is het laatste woord nog niet over uitgesproken. Mm -hmm. Maar goed, als Holleder dat zegt, ja, dan is dat heel belastend voor hem. Want dan blijkt dan dat hij ja, een soort van daderkennis heeft. Hij weet hoe het zat, wie wat gedaan heeft. En dat verklapt hij aan zijn zus. Tegelijkertijd is het ook niet direct bewijs... dat Holleder de opdracht gaf voor de moord... Dat zal allemaal nog worden uitgevochten tijdens dit proces. Het is in ieder geval iets wat voor de zussen van heel erg groot belang is. Zij willen dat de moord op Cor van Hout, de man van Sonja, de zwager van Astrid, mm. wordt opgelost en dat is zelfs de belangrijkste reden waarom de vrouwen zijn gaan getuigen. Het laatste nieuws dus rond de zaak tegen Willem Molleder. Matthijs, dankjewel. Er moet een eind komen aan de uitzonderingspositie van grote internetbedrijven als het gaat om belastingbetalen in de EU. De Europese Commissie, die dat al langer een doorn in het oog is... komt daarom waarschijnlijk woensdag met een voorstel. De bedrijven, en dan hebben we het bijvoorbeeld over Google, Facebook, Airbnb... moeten in de aparte EU-lidstaten, waar hun gebruikers zitten... straks 3% omzetbelasting gaan betalen. PvdA, Europarlementariër en ook eh, econoom, eh, Paul Tang, goedemorgen. Goedemorgen. Um, goede zaak? Ja, dit is uh, hoog nodig. Dit zijn hele winstgevende bedrijven met ook een zeer dominante positie op de markt. In beurswaarden gaat het hier om de grootste bedrijven ter wereld. En die betalen nauwelijks winstbelasting in Europa. Dus ja. dit is hoog nodig. Ja, hoe, hoe ga je dat administratief en gewoon praktisch uitvoeren? Want in alle EU-landen gebruiken mensen al die verschillende diensten van die verschillende bedrijven. Um, hoe ga je dan die omzetbelasting heffen?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 dat is wel uitvoerbaar, maar daar, uh, daar, daar liggen de plannen nog op tafel. Net afgelopen week in het Europees parlement... gestemd over de Europese winstbelasting, ja. ruime meerderheid voor... waarin ook uh, die bedrijven, zoals Google en Facebook... belasting zouden kunnen gaan betalen. Dus het kan wel, maar ja, laten we hopen dat deze omzetbelasting... dan een eerste aanzet is tot een uh, structurele oplossing... namelijk een Europese winstbelasting. Ja, Maar die, die winstbelasting is gewoon ingewikkelder, toch? En, en zou, ja, is... zou langer op zich laten wachten ook... Uh, dat zou, kan ingewikkelder zijn. Ik denk dat, uh, dat het meevalt. Uh, maar een omzetbelasting is, is net wat eenvoudiger. Uh, vanuit Frankrijk, met name de, uh, de Franse minister uh, van Financiën, Bruno Le Maire, wilde heel snel resultaten, daarom is die druk ook heel groot. Uh, om in ieder geval maar op korte termijn uh, de bedrijven te laten betalen. Ja, nou zitten die bedrijven ook in bepaalde Europese landen met, met grote kantoren. Uh, dus ik vermoed dat er een aantal landen zijn die niet zo blij hiermee zijn. Ja, toen het voorstel voor de eerste keer op tafel kwam, uh, waren veel landen daarmee eens, maar een aantal landen sputterden. Uh, Ierland voorop. Hè, dus Koek en Facebook zitten in Dublin. Nou ja, dat, uh, het, het voordeel dat Koek en Facebook hebben van vestiging daar, dat verdwijnt op het moment dat Duitsland, Frankrijk, Italië ook al gaan heffen. Uh, ook al gaan heffen. Dus uh, je begrijpt, dus daarom is dit ook nog, uh, zal nog wel een spannende discussie opleveren. Mm. Uh, Ierland, Luxemburg, maar ook Nederland kunnen gaan sputteren. En bovendien, de Amerikanen zullen het ook zien... als een, misschien wel een stap in een handelsoorlog. Ja, ja, dat dat is ook de vrees die nog wel speelt. Ja, nogal, ja. Um, 3 procent. Um, ik weet niet wat het... Ja, ik bedoel In de totale, concrete getallen zal het wel een behoorlijke bedrag opleveren. Maar toch, is het veel? Is het genoeg? Nou, um... Kijk, iets is beter uh, dan niets. Uh, maar ik denk dat vijf beter is dan drie. Uh, dus de berekeningen die wij hebben gedaan, uh, laten zien dat eigenlijk koeken en Facebook eerder eerder 5% zouden moeten afdragen uh, dan uh, drie dan uh, procent. De afgelopen paar jaar hebben wij al, alleen al 5 miljard gemist aan belastinginkomsten omdat deze bedrijven niet netjes uh, winstbelasting betalen. Ja. Dus, uh, dus in die zin denk ik dat het percentage hoger zou kunnen. Uh, maar goed. Maar goed ja. U was deze ja. week in Parijs. Um, u sprak daar met multinationals van, van uh, uh, nou ja, de, direct, de CEO's van vele multinationals. daar, En dan ging het ook over deze kwestie. Althans dan met name over winstbelasting. Realiseren zij zich eigenlijk of zijn ze het met u eens dat er iets moet veranderen? Ja, ze zien ook het gat in de, in de winstbelasting, hè. Dus uh, met name voor de digitale bedrijven. Maar ze zijn ook donders goed bewust van dat uh, de winstbelasting heel erg verouderd is. Het komt nog uit een tijd dat Philips groeilampen maakte en in Eindhoven zat. Dus dat is echt. Op dat moment is het systeem bedacht. Maar ja, globalisering en digitalisering hebben echt de wereld veranderd. En maakt het ook bedrijven mogelijk om die belasting te ontwijken. En daarom is die modernisering heel hard nodig. En dit is een. Die 3% is welkom, maar het is een noodmiddel. Zijn zij blij dan met die bypass eigenlijk? Van die btw belasting of die omzetbelasting? Ja, zij worden. Bedrijven zoals Heineken of Elsevier of Vodafone worden hier niet onmiddellijk door geraakt. Dus zij vinden het prima als de concurrent wat gelijker wordt. Ja. Uh, maar de discussie die wij hadden van... zou het niet structureler moeten... en die modernisering van de winstbelasting niet doorgevoerd moeten worden... dat vinden ze eigenlijk ook. Dat is weer een heel ander verhaal zoals we al bespraken. PvdA-Europarlementariër Paul Tang, dank Rum wel. Whisky. Now, won't you have Waren dat Never Forget You. Het is uh, kwart over acht. Verhalen die tot ons komen via diverse media. Amber. Ja, de voorgestelde salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers... heeft niet alleen voor woede gezorgd onder laag opgeleide, maar ook onder de hoger opgeleide. En dat is best opmerkelijk, vindt socioloog Godfried Engbersen... Tegen het Financiële Dagblad zegt hij dat normaal gesproken... vooral de Henk en Ingrids boos zijn... maar nu de Diederiks en Constances van Nederland ook. En mogelijk komt dat doordat hoogopgeleiden... toch meer geraakt zijn door de bankencrisis... en het vertrouwen hebben verloren in de banken. Hij was uh, weliswaar niet de allereerste dit jaar. Had wel de primeur in Friesland. De 20 twintig-jarige riemer Miedema uit het dorpje It Heidenskip. Kon zijn geluk niet op gisteravond toen hij ineens een kivitei vond. Zegt hij tegen Omroep Friesland. Daar uh, droomt hij echt al jaren van. Hij vertelt, uh, we kwamen bij een hoekje land. Er zitten altijd veel vogels. We liepen erin en uh, toen kwam er een stelletje kiviten omhoog. Dus we dachten, we lopen er toch even langs. En daar vond ik het ei. Nou, hartstikke leuk voor deze riemer. En het online uitzenden van kerkdiensten... kan de privacy aantasten van de kerkbezoekers... zegt Herman Selderhuis, hoogleraar kerkrecht in het Nederlands Dagblad. Volgens hem moeten juristen en theologen zich buigen... over welke informatie ze delen en welke niet. Bijvoorbeeld als er wordt gebeden voor mensen met huwelijksproblemen... of iemand met een slechte gezondheid. Selderhuis vindt dat kerkdiensten alleen online gevolgd moeten kunnen worden... door de eigen kerkleden. NOS Radio 1 -journaal. Waarnemend burgemeester Gert Leers van Brunsum wil een uitgebreidere integratie... nee, niet een integratietoets, maar een integriteitstoets voor aankomend wethouders. Een integratietoets, misschien ook een idee, maar goed, daar hebben we het nu niet over. Als de raad akkoord gaat met het plan van Leers... dan kan het voor de komende gemeenteraadsverkiezingen nog geregeld zijn. Dat zou dus snel zijn. En dan zou het daarna ook landelijk ingevoerd moeten worden. Uh, meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen. U schrijft in uw voorstel dat u niet alleen naar de harde... maar ook naar de zachte kant van integriteit wilt kijken. Ja. Dat is een mooie omschrijving... maar ik begrijp niet precies waar het dan over gaat. Wat bedoelt u daarmee? Nou, Ik zal u proberen uit te leggen. Kijk, integriteit is een verzamelbegrip van gedrag, van houdingen... waarin natuurlijk harde factoren zitten... zoals belangenverstrengeling, nevenactiviteiten... financiële belangen. Maar... Andere elementen die zijn ook vaak bepalend of iemand zich wel of niet tegen gedraagt. En dat zijn die, noem ik het maar even, de zachtere factoren. Ben je dienstbaar? Ben je onafhankelijk? Uh, ben je open? Uh, kortom, je morele houding. Hoe is die nou in, zeg maar, als je als openbaar, of in een openbare functie zit? Ja. Dat zijn ook elementen die wel degelijk een rol spelen over de verhoudingen in een raad en die ook, zeg maar, uh, ja, als. Integer in tegengedrag uh, moeten worden aangemerkt. Ja. Maar die zijn vaak moeilijk, ja. omdat die natuurlijk niet uh, keihard te bewijzen of vast te leggen zijn... ...maar die zijn wel essentieel. En, bijvoorbeeld uh, en daarom als, als, als, zeg ik, je als... moet niet alleen kijken naar de ja. harde elementen in een integriteitsdiscussie... ...maar je ja. moet ook rekening houden met de elementen zoals ik die net heb omschreven. Even om uh, voor mijn duidelijkheid te stel dat een uh, aankomend wethouder een conflict heeft met de eigen gemeente. Dat zou daar onder vallen? Ja, als dat, zou, dat, zou, dat is niet verstandig. Dan kom je al heel dicht in de beurt van belangenverstrengeling. Ja. Of bijvoorbeeld financiële belangen die spelen. Maar bijvoorbeeld, waar ik het over heb, is ben je ook open... Over alles is ja. er een uh, houding dat je ook, uh, zeg maar, uh, als je als on onafhankelijk persoon kunt opstellen naar bijvoorbeeld mensen die iets van je willen hebben. He, zit je niet daarvoor in de politiek, maar zit je daarvoor voor de hele gemeenschap. Dat zijn allemaal elementen die moeten meewegen. Ja, interessant, want dan gaan we het zo even hebben over hoe dat dan uh, op de huidige situatie in Brunsum van toepassing zou kunnen zijn. Eerst nog even, hoe wilt u dat gaan toetsen? Nou ja, dat is zeg maar, op de eerste plaats in de wet geregeld. De wet stelt al een aantal eisen voor de benoeming van wethouders van mensen die in, in, in, zeg maar, in het publieke dienst komen. Dat is één. Daarnaast is het zo dat wij hebben afgesproken, dat doen we overigens in heel Limburg, dat we voor elke kandidaat die aantreedt een individuele risicoanalyse laten maken. Zodat hij een beetje weet, nou ja, maar ook zelf heel goed weet, waar zitten mijn risico's. Waar moet ik op letten? Moet ik bijvoorbeeld die nevenfunctie die ik heb, moet ik die wel of niet nog doorzetten? Omdat ik in, in uh, een spagaat kan komen ja. ten opzichte van mijn werk als raadslid. Ja. Dus... Um... Dat, dat doen we in, in Limburg al uh, sowieso. Dus je hebt één, de wettelijke eisen. Twee, de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in Limburg rond die individuele risicoanalyse. En ik wil er nog een derde element aan toevoegen. En dat wil ik doen via een lokale integriteitscommissie. Hè, uh, dat we ook toetsen in geval er echt problemen zijn. En dat we dan gaan kijken, uh, zeg maar, ook dieper gaan kijken. Dat we een onafhankelijk bureau inhuren. Die ook dieper kan kijken, ook op basis van eventuele gesloten bronnen. En kan kijken of er. Uh, zeg maar maar echt problemen zijn waarvoor je moet zeggen... nee, meneer of mevrouw, eh, het is niet verstandig om wethouder te zijn... of wat dan ook. Ja, en dan de vraag uh, die u uh, wel verwacht dat die zou komen. Vermoed ik dan, hoe zou Jo Palme het doen qua zachte integriteit? Weet u, daar wil ik ook helemaal nu niet het over hebben. Nou ja, ik maar heb toch, Ik leg het heel even uit, uit voor de mensen die zitten te luisteren. Uh, want die hebben die natuurlijk die verhalen ook uh, lange tijd gehoord... over Jo Palme, uh, wethouder. Uh -huh. Brunsem, Brunsem zit al een lange tijd met... Uh, problemen uh, in de gemeenteraad uh, en uh, he, een kwestie van uh, wantrouwen... tussen de, de oppositie en, uh, en uh, het de college van BNW. Um, en dit had natuurlijk daarmee te maken. Daarom vroeg ik u net ook, um, als het daar onder valt... onder zachte integriteit, als je al een conflict hebt met je eigen gemeente... wat Joop Palme had, um, ben je dan nog wel geschikt als wethouder... Uh, is het een beetje gek ja, u dat u gebruikt, dan met dit uh, voorstel van die proef komt? Ja, kijk maar, wat, wat is het probleem? De, uh, over Joak Palme is van alles gezegd en geschreven... maar daar zijn de partijen het niet over eens. Nee. Sterker nog, er zijn al hele onderzoeken gedaan. Uh, er is een eerste rapport verschenen, een tweede rapport... en ik heb ook tegen de raad gezegd... al zou u twintig rapporten maken, dan wordt u het daar nog niet over eens. Nee, maar goed, één ding was er wel... Omdat de methodiek die men heeft Leers? niet geschikt is. Leers? die methodiek moeten we eerst aanpassen. Ja, maar als u zegt, uh, die, die, die, die zag... Integriteit. Je moet geen conflict hebben met je eigen gemeente. Nou, die had Joop Palme. Dan zou die dus in volgens die volgens die proeven zou die geen wethouder kunnen worden, toch? Ja. Nou ja, kijk, wat, wat zou kunnen is dan dat op basis van uh, dat model de systeemaanpak die ik voorstel, dat daar uh, de conclusie uit zou kunnen komen van nou, dit is niet geschikt. Dan wordt dat voorgelegd aan die integriteitscommissie. Ja. En die gaat een advies geven aan de raad en zegt, wij vinden dat op gelet op die en die en die feiten, dus ik wil het niet aan de persoon koppelen, hè, maar, maar een, een fictieve persoon in de toekomst, wij vinden dat die uh, uh, meneer met die eigenschappen, met die gedragingen niet uh, in orde moet komen. Niet aan de orde moet komen voor wat betreft de wedordenbenoeming. Duidelijk. Gert Leers, burgemeester van Brunsum, dank u wel. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. En oh, hij slides out. Kan hij het gang maken? Is het even worth it? Capture calls it time. En Dino Sokolovic van Kroatië is de Paralympische champion. Ja, de dag had zo mooi kunnen beginnen vandaag met nog een gouden medaille op de Paralympische Spelen. Bij de Mannen Slalom, die net een half uurtje geleden is afgelopen, zou iets moois kunnen gebeuren, maar Herman van der Zand, wat is er gebeurd? Ja, je hoort het uh, de Amerikaanse commentator al zeggen. Uh, het, was, het zag inderdaad heel goed uit voor Jeroen Kampscheur, de, de man in de zitski. De man die de technische onderdelen goed beheerste, de reuzeslalom. De slalom had al goud op de, op de supercombinatie. Was de snelste in de eerste run, zette de, de beste tijd neer. Daarna volgde er een tweede run. Uh, die tijden worden dan bij elkaar opgeteld. En degene die er uh, bij elkaar het minst lang over heeft gedaan... is de Paralympisch kampioen. En wat gebeurt er? Halverwege de tweede run schuift hij weg. Schuift hij onderuit. Ah. Uh, weg uh, goud voor Jeroen uh, Kampscheur. En uh, dan is er een Kroaat Sokolovic... die er uiteindelijk met, uh, met de eerste plaats vandoor gaat. Ontzettend jammer. Ja? Uh, na die teleurstellingen al van, van Kampscheur op de reuzenslalom waar hij dat allerlaatste poortje miste. Hij is er dus telkens uh, heel dichtbij geweest. Hij heeft wel één keer goud op zak. Maar uh, ja, het had misschien wel drie goud... Uh, moeten of, of kunnen zijn. Ja. ja, En de andere Nederlanders, uh, zitskier Niels de Lange... Die, die haalde in de eerste run uh, de finish al niet. En dat gold ook voor uh, staande skier Jeffrey Stuut. Die viel ook uit in de eerste run. Ja, Dat had een mooie dag kunnen zijn uh, bij het skiën, ja. Maar uh, het is uh, het is niet geworden. Oké, okay, uh, dat moeten we maar gaan verwerken. Nou ja, vooral uh, Jeroen uh, moet dat gaan verwerken natuurlijk. Ja, ja. Um, welke andere memorabele wedstrijden ben je tegengekomen? Rollstoolcurling, dat ja. zit er ook tussen. Ja, de finale is nu aan de gang. Die gaat tussen China en Noorwegen. Maar er was ook een strijd op het brons. En die ging tussen Korea en Canada. En het is weekend hier, zoals in Nederland. En dan zitten de stadions vol. Dus een vol stadion zag de Koreanen bijna de Canadezen pakken in de strijd om het brons. Maar daar ging Canada dan toch met het brons vandoor. De Canadezen die de afgelopen Paralympische Spelen, drie edities waar het rolstoelcurling op het programma stond, telkens wonnen. Maar die werden in de halffinale uitgeschakeld door de Chinezen. krijgen uiteindelijk dan toch nog wel een medaille. En er was er nog een ijshockeywedstrijd om het brons. Daar kwamen ook ja. de Koreanen in actie. Een vol stadion. De Koreanen wonnen in extremis met 1-0 van de Italianen. En iedereen barstte in huilen uit. Volwassen mannen, grienen. Want dit is een project dat al jaren loopt. En eindelijk hebben ze succes. De Koreanen pakken dus brons daar voor het oog van de president en, en zijn vrouw. Ja, Koreaans succes. En wat een sport is dat, hè? Toch? Ja, leuk, hè? Och, ja, maar dat, is, dat, lijkt me, dat lijkt me echt leuk om te doen. Serieus. Ja, en morgen is de finale. Ja. Uh, Amerika tegen de Canada. Dat, ja, ja. Dat, dat, uh, dat kon je van tevoren al uittekenen dat zij in de finale kwamen. En verder is er nog de slalom bij de vrouwen. Er komen nog twee Nederlandse vrouwen in actie. En de slotceremonie ook, uh, ook nog zondag. Nog even nagenieten van Bibian Mental dan? Ja, die heb, ik, die heb ik vanochtend even gesproken. Um, en ik, ik, ik, ik vroeg haar, uh, ja, zijn dit nou je laatste spelen? Uh, ja, dit zijn wel haar laatste spelen. Ga je nog door? Nou, ze gaat wel door naar bijvoorbeeld nog een WK dat er aan zit te komen. Uh, en ik vroeg haar daarna ook, ja, wat, wat, wat zijn je plannen dan voor uh, de toekomst? Nou, ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit. In die zin dat ik uh, wel denk dat het de laatste Paralympische Spelen zijn. Uh, maar uh, ik nog niet weet of ik niet het, het volgende WK nog meerij of niet. Uh, daar gaan we gewoon heel even rustig over nadenken. En dan met het gezin ook bespreken van: joh, wat gaan we doen? Ja, wat een ja. reis heeft zij meegemaakt, zeg. Ja, her. ongelooflijk. ongelooflijk. Ja. Uh, dankjewel, Herman. Uh, morgen is de laatste dag van de Spelen. Dan gaan we uitgebreid nog van je horen op diverse zenders. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Dan nog een aantal zaken die spelen vandaag. Het is half maart, maar de warme kleding moet weer uit de kasten. U heeft het gemerkt misschien al wel. Vorst, sneeuw, guren, noordoostenwind. De KNVB heeft wedstrijden voor de jeugd grotendeels afgelast... vanwege die lage gevoelstemperatuur. Daar is hij weer. En ook de Hockeybond vindt het te koud voor de jongste jeugd... om vandaag naar buiten te gaan om te sporten dan. In Madrid gaan vandaag naar verwachting honderdduizenden ouderen de straat op... omdat ze hun pensioen te laag vinden... Nu het in Spanje na jaren van recessie weer beter gaat met de economie... vinden de ouderen daar dat het tijd is om ook de oude dagsvoorziening recht te trekken. Correspondent Rob Zoutberg uh, zegt dat de regering Rajoy flink in zijn maag zit hoor, met uh, deze pensioenkwestie. Het probleem is dat uh, de afgelopen uh, twee regeringen... dus de huidige regering van Mariana Rajoy en de vorige regering van Mariana Rajoy, geld uit die pensioenpot hebben gehaald... om er andere dingen mee te doen. Dat staat ook om problemen die door de crisis waren veroorzaakt... te kunnen betalen en daardoor is gewoon de bodem in zicht gekomen, zit er nog maar heel weinig in, moet er echt geschraapt worden. En als je bedenkt dat uh, bijvoorbeeld aan het eind van het jaar, dan krijgen de, de, de gepensioneerden altijd wat extra's. Nou, er was afgelopen jaar helemaal geen geld meer voor en Rajoy moest toen echt een staatslening uitschrijven om dat alsnog te kunnen betalen. En dan nog even naar onze verslaggever Matthijs Holtrop kort... want hij is bij een protest met oldtimers in Rotterdam. Mathijs, je, hoorde, je vertelde al vanochtend over de initiatiefnemer... Hè? we hebben al geluiden gehoord van auto's... maar waar zijn ze nu zo boos over... Ja, vooral die milieuzone dat die bestaat in Rotterdam... die vinden ze maar symboolpolitiek, ook gebaseerd op metingen... die helemaal niet kloppen of geen goed beeld geven van de werkelijkheid. Het aantal milieuzones neemt alleen maar toe... en daar zijn ze flink op tegen. Daarom gaan ze een tocht houden van de ene haven... naar de andere haven in Rotterdam met het idee van... ja, als je nou eens in die havens aan de slag gaat... om daar de vervuiling terug te pakken... nou, dan kunnen die oldtimers in ieder geval blijven rijden... want ze hebben het idee dat ze onevenredig hard worden gepakt... door uh, de politiek in Rotterdam, ja. Met die milieuzone waardoor die uh, mooie klassieke oude auto's niet meer de stad in mogen. Ja, en meer gemeentes werken met die milieuzones. Hè. Um, exemplarisch dus in die zin Rotterdam. Matthijs, dankjewel. We horen wellicht meer van je vandaag. Dan gaan we nu luisteren naar uh, nieuwsweekend met Peter de Bie natuurlijk en Mieke van der Wij. En ik wens u een heel fijn weekend. En het nieuws krijgt u zo van Ember. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Kom 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort fietsvoordeelshop.nl. Bezoek Na Neoraal in de Fundatie ook kasteel het Nijenhuis met Beeldentuin, collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl. Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoeken Stella e-bike testcenter nu ook bij jou in de buurt.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 BOKON Groen, doet je goed? Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope. No Willen we de nieuwe Samsung Galaxy S9? Ja. Nu bij het hele twee: de Samsung Galaxy S9 voor een genadeloos lage prijs. Niet omdat het moet, nope. maar omdat het kan, ja. Yep. Koop nu Pokon Biogazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Ja. Check tele2.nl slash zakelijk. NPO Radio 1 Max Nieuwsweekend Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn Goedemorgen en hartelijk welkom op deze... Koude zaterdagochtend. Ja, het is wat midden in maart. En winderen vooral. Ja. En wij uh, zitten hier in deze nieuwe studio. We kunnen wel zien of het buiten nog gaat sneeuwen. Dat scheelt alweer. En we hebben allerlei onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld hebben over de uh, mogelijkheid dat een ex-partner overlijdt. Dat gaat om negen uur gebeuren. En dat je niet naar de begrafenis mag. Ja, Dat levert soms enorme toestanden op. Kees Boman is er natuurlijk ook weer. Maar die zit vandaag in Londen. En het doe-het-zelf-kip pakket. Dan krijg je drie bebroede eieren, moet je de kip grootbrengen en dan uiteindelijk slachten. Ja, een goed idee of niet? Ja. En dan een dijk die het juist moet begeven. Experimenten hoe we dijken het beste kunnen verstevigen. Jeroen Hopster schreef het boek De andere Afslag, hoe het leven anders had kunnen lopen. Onno Blom bespreekt de bo boeken. En Kitty Trepels van Mil maakt theater over haar ziekte. Zij heeft namelijk kanker. En die voorstelling heet, ik heb nog iets op mijn leven. En we besluiten met prikkellectuur. Bert Sliggers overhandigde zijn collectie porno... aan de Koninklijke Bibliotheek. Zometeen bedreigingen aan mm, burgemeesters. Maar eerst schade. Precies, het schadeloket dat alle schade gaat opnemen en afhandelen na de aardbevingen in Groningen. Dat gaat eindelijk maandag open. Het is een belangrijke stap in het oplossen van alle problemen. Maar voordat we daar goed en wel aan begonnen zijn... dient het volgende probleem zich alweer aan. Op meerdere plekken in Nederland wordt de bodem gebruikt... voor ondergrondse opslag of zijn stukken grond instabiel door gaswinning. En dan is er ook nog het gevaar dat grondwater besmet raakt... door lekkages van pijpleidingen. De bewoners en bestuurders die boven die... Eh, problemen wonen, hebben er gek genoeg eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Goedemorgen, Freddy Mensink, voorzitter van de stichting Stop Afvalwater Twente. En ook hier is Geert Rovers, lector bodem en ondergrond van Hogeschool Saxion. We beginnen met u even, meneer Mensink, van de stichting uh, Afvalwater. Daar is dus een fors probleem mee bij jullie. Ja, dat is, uh, dat is niet zo zuinig. Uh, sinds uh, 2011 uh, injecteert de NAM uh, afvalwater in de Twentse bodem. En het afvalwater komt weg uh, van de oliewinning in Schonebeek. En dat vinden wij een groot probleem. Uh, de, de lusten in uh, Schonebeek, om zo maar te zeggen. En uh, voor de NAM. En, uh, en de lasten voor Twente. Waarom wordt het in Twente ingespoten? En waarom wordt dat water niet gewoon schoongemaakt? Daar heb je toch uh, installaties voor? U geeft het gelijk al aan. Dat zou oh. de beste oplossing zijn. Wat wij ook. Uh, maar wat hadden... is de reden? Dat niet gebeurt? Uh, geld. In het algemeen heeft geld altijd een reden. Uh, financiën is altijd een reden om te zeggen van nou iets gebeurt wel of gebeurt niet. Het valt ons ook zo op uh, bij deze materie. Uh, Twente wordt uh, misschien wel voor eeuwig op een afvalput gezet. Uh, Herman Vinkes heeft dat ook zo mooi bezongen in uh, een van de sympathisanten van onze stichting. Uh, Twente wordt misschien wel voor eeuwig op die afvalput gezet. Dat vinden wij ook. Het moet gewoon stoppen. Hè. Op zijn Twents gezegd roepen wij de hele dag fort met hem pruttel. Weg met die rotzooi. Weg met die rotzooi. Ja, maar er speelt meer hè, in uw regio. Het speelt nog meer. Het is niet alleen het afvalwater van de NAM, maar ook de AXO. Die, die heeft ook al laten zien dat lekkages nogal snel kunnen voorkomen in de bodem. Dat is dus door de NAM-pijpleiding ook gebeurd. Ja, die AXO-dingen, als je bij u in de buurt rondrijdt, dan zie je af en toe van die, uh, die rare ja, huisjes en buizen uit de grond. Is ja. dat het? Ja, de AXO die, die, heeft, die, die zorgt ervoor dat zout wordt gewonnen in Twente. En uh, dat, uh, dat levert uh, zoutcavernes op, dus een soort openingen in in de grond waar het zout is uitgehaald. En uh, dat is wel risicovol. Er is er ooit in Hengelo al één ingezakt en dat is eigenlijk een soort meer geworden wat uh, een water. En daar zijn wij met het afvalwater in Twente ook heel erg bang voor. Want dan nam die injecteert in de lege gasvelden waar dus uh, in de verleden gas is uitgehaald. Op de eerste plaats al door oude pijpleidingen. Die zijn dan nu uh, uh, zeg maar dus een nieuwe pijpleiding aangebracht. Maar de injectiepijpen die, zijn nog uit, die stammen nog uit de 50, 60 jaren van de vorige eeuw. En die zijn uh, zo dun uh, dat dat in elk geval op moment het heel risicovol is dat het gebeurt. Wij willen er gewoon af. Heel Twente ja. wil er af. Ja, u voelt zich hier niet uh, prettig bij. Absoluut niet. Niets, nou, een nou, soort wij, verkrachting uh, dat er uh, iets in de bodem zo wordt gezet. Zo, gespoken, je, zo ja. kun je het rustig noemen. En jij lekker in Twente wonen, zeg. <laughs> nee, maar ik kan me daar echt wel iets bij voorstellen. Is ik ga even naar meneer Geert Rovers, die zit naast u. Die is onafhankelijk adviseur bij uh, een adviesbureau, Antea Groep. Uh, ja, die oude pijpleidingen, levert dat een risico op? Um, nou, die hoeven op zich geen risico op te leveren... op het moment dat je dat uh, goed beheert en goed onderhoudt. Dus in principe ja. zou dat... Uh, maar zou is er dat... een reële kans dat er iets misgaat? Ehm... Um... Ja, uiteindelijk zijn dat altijd risicoafwegingen. Dus in die zin uh, is er een reële kans. Uh, de kans is er altijd. Nee, maar de basis van die vraag is uh, natuurlijk... gaat het hier over sentimenten die op een of andere manier... eigenlijk nergens op gestoeld zijn? Of is dit echt serieus een reëel probleem... en moet je gewoon hiermee stoppen? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ik zou dat als het gaat om de afvalwaterinjectie niet zo direct durven zeggen. Um, wat volgens mij in mijn optiek belangrijker is... is hoe betrek je de lokale he, bewoners, gemeentes oh. bij dit soort processen. Hoe maak je die afwegingen en hoe zorg je ervoor dat je dat doet... zodanig dat er wel draagvlak is voor wat je wel doet. Oh. En dan is er voor mij nog wel een verschil tussen enerzijds zeg maar, afvalwater... wat je eigenlijk nergens anders kwijt wil of misschien kunt eh, onder de grond eh, in, in, in, in de grond stoppen. Of aan de andere kant eh, activiteiten als zoutwinning... Eh, waar ook een, een economisch belang en een maatschappelijk belang achter zit... Of om nog een ander uh, uh, andere iets te noemen. Het winnen van geothermie. He, wat we ook in de onderzoek willen doen. Warm water dat je kan gebruiken om ons te helpen bij de duurzame energietransitie die we willen maken. Ja. Kortom, er moet dus goed over nagedacht worden. Je moet een draagvlak creëren. En dat kan je niet doen als je gemeentes en uh, burgerij er niet mee bij betrekt. En dat Top. is concreet het geval nu. Dat, ik zou zeggen dat was door de commotie die natuurlijk in Groningen ontstaat. Is dat uh, uh, nou, dat het wel steeds helderder wordt dat dat niet handig is. Dus dat, dat we dat wel moeten doen. En we zijn in dit geval partijen als het ministerie van Economische Zaken. Partijen als de NAM en AXO. Uh, dus dat ze dat wel moeten doen. Het is um, idioot dat dat niet gebeurt. Dus ja Dat vinden wij dus ook. Hè, want, uh, wij ja, ja. Hebben, maar dat vinden wij niet alleen. We hebben dus uh, 30.000 handtekeningen ingezameld. En daarmee eigenlijk 90% van de bevolking die op het gebied woont. Die dus vooraf geen zeggenschap hebben gehad over datgene wat er in die diepe ondergrond gebeurt. Wij vinden dat gewoon uh, onacceptabel. Dat zou niet mo moeten Was worden. Was er ook eigenlijk helemaal geen voorlichting over? Uh, voor die tijd is er heel weinig voorlichting geweest. Ik moet wel zeggen dat er in die jaren, dus dan praten we voor 2011, uh, zeg maar toen het plan uh, bedacht is. Uh, uh, eigenlijk uh, wel eens soms... Wat inspraak is geweest. Nou, uh, Er zijn Stichtingen Natuur en Milieu geweest, die hebben uh, tot aan de Raad van State gevochten om het tegen te houden. Mm -hmm. Maar wij hebben soms het gevoel dat er een soort sprake is van een drie eenheid uh, in het verleden. De nam uh, economische zaken en de uh, staatstoezicht op de Mijnen. Dus met drieën ongeveer gingen bepalen wat er ging gebeuren. En dat was altijd het motief geld. En ja. wij hebben gewoon, wij gaan voor de veiligheid, voor de gezondheid van milieu, mens en dier. En dat moet voor de langere termijn, dus zeker niet voor ons als huidige ook voor de langere termijn gehandhaafd blijven. Ja, maar nou is er natuurlijk in Groningen uh, is er van alles aan de hand. Ja. Mensen hebben dus gezien wat dat op de lange termijn dat gerommel in de bodem, ja. zo noem ik het dan maar even, voor gevolgen kan hebben. Wat dat betreft heeft u misschien wel het uh, tij mee. Dat hebben we ook en dat, uh, dat werkt in wezen in, in principe in ons voordeel, maar dat is ook wel weer ons nadeel, want wij willen niet 20 voor eeuwig op die afvalput. Het probleem is juist dat wat er nu dus ontstaat is dat de NAM beslissingen neemt op basis van altijd technische en het en, en, en, dikke dikke rapporten die uh, die wij niet kunnen uh, die wij wel kunnen controleren hebben ook gedaan en wij hebben ook al aangetoond dat dat er gewoon uh, veel risicovoller is dan zij echt ook steeds doen voorkomen maar wij uh, wij kunnen daar bijna niet meer scoren omdat economische zaken hun nog een beetje de hand boven houden. meneer rovers is eigenlijk gewoon het, het zaakje zakje verkocht onder het motto luister neem maar van ons aan die onderzoeken zijn gedaan als je dit soort dingen in de grond injecteert komt het daar van zolang zal ze leven niet uit die lagen zijn beschermend genoeg om te voorkomen dat dat een gevaar oplevert. Of is het anders? Nou, ik, ik zou het niet zo, uh, zo, zo willen formuleren... Maar, maar dat was natuurlijk wel in essentie zoals het lang gegaan is. Wat je natuurlijk wel ziet is... Uh, door met name wat er in Groningen gebeurt, is er wel een omslag. He, dus bijvoorbeeld de wetgeving is in ieder geval aangepast... zodanig dat bijvoorbeeld provincie en gemeentes... Uh, in ieder geval adviesrecht hebben blijft het probleem dat de vraag is... wanneer ga je met uh, lokale partijen in gesprek? Doe oh. je dat op het moment dat je een initiatief hebt... en je wilt het daar gaan doen en je besluit, daar ga ik het doen... en dan ga ik met de partij het gesprek aan? Of doe je dat veel eerder? Ga je eerst het gesprek aan... en ga je dan met elkaar kijken van... hé, hey, wat is hier die bevolking er werkelijk bij gaan betrekken? krijg je alleen maar een emotionele discussie. Uh, dat uh, speelt in sommige kringen zeker... Um, aan de andere kant trek ik graag het, uh, de parallel met het. Uh, ik noem het even het waterdossier. Waar we al in de jaren tachtig. Uh, de discussie rond bijvoorbeeld de oost hebben gehad. En als gevolg van de commotie die daar ontstaan is... en ook het wijzigen van de oplossing... zie je dat bijvoorbeeld eh, wat nu dan het ministerie van Infrastructuur en, en Waterstaat eh, is... al een hele lange traditie heeft eh, om heel vroeg met plannen te mm. krijgen. Maar je ziet wel dat, eh, dat het draagvlak bij plannen die vanuit het waterdossier komen... ik denk bijvoorbeeld aan ruimte voor de rivier, gewoon relatief heel groot is. Maar gaat is. dat nu ook werkelijk gebeuren, bestuurlijk gezien? Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Alleen het enige wat we ons moeten realiseren is dat... Partijen die zeg 20, 30, 40 jaar op een bepaald manier hebben gewerkt. Nu ineens met een heel groot uh, in de koplampen kijken bijna. Hè, en, en onder het vergrootglas liggen. Uh, in een soort verkramping raken. En, en, en anders moeten gaan werken. Ja, dat, dat kun je niet verwachten dat ze dat van vandaag of morgen doen. Dus dat gaat echt nog wel, uh, uh, misschien wel. Er zijn natuurlijk twee dingen. A, krijg je genoeg draagvlak dat mensen zeggen van... nou ja, oké, okay, we weten wat er aan de hand is, we kunnen ermee leven. En het andere is, moet je het überhaupt wel willen? Dat is, ook, kijk, dat is ook het probleem waar wij steeds tegenaan lopen. Uh, wij vinden ook dat, uh, dat met name de NAM vooraf veel meer informatie had moeten geven... en de risico's dusdanig in beeld had moeten brengen uh, op een eerlijke manier. Wij hebben zelf een uh, soort van eindrapport gemaakt als stichting... Stop Afval Water Twente. Iedereen kan dat op onze website ook nalezen. En uh, daarin uh, zijn een aantal bevindingen uh, naar boven gekomen... waaruit blijkt dat de NAM uh, heel vaak aan valse en foutieve voorlichting doet... ook in de richting min of meer gerustgesteld maar dat kan natuurlijk nooit het geval zijn... als het risico zo is dat wij met name de, de komende generaties... misschien opzadelen met iets wat we niet willen. Als we kijken in Groningen, Loppersum bijvoorbeeld... wie wil er nog wonen? Wie, uh, en wie krijgt daar een, een vergoeding waar die eigenlijk recht op heeft? Het is gewoon een drama, een groot drama. En wij zijn als Twentenaren trots op onze eigen omgeving. Het is een fantastisch gebied. En we willen niet dat de NAM daar blijft... omdat afvalwater... laat ze het maar gewoon zuiveren. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Innovatieve technieken bestaan er volop. En Het water kan gezuiverd worden. Maar het is altijd weer een recente kwestie. En de NAM maakt daar weer een fotovoorstelling van. Want we hebben een bedrijf gevonden... die daar voor een x-bedrag al het afvalwater de we jaren wil zuiveren. Nee, zegt de NAM, we gaan dat nog eens een keer... met een factor 5 vermenigvuldigen. Want wij moeten daar ook nog veel kosten aan besteden. Nou zijn schouders op, want die snapten niks van. Die willen gewoon al het afvalwater, de pijpleiding kunnen ze aansluiten op hun installatie en het wordt gezuiverd. Ja, Groningen heeft de, Vreek, de jongen. Jullie hebben Herman Vinkers. Wij hebben Herman Vinkers. Misschien moet hij dat, uh, dat nummer toch maar weer eens uh, wat uh, vaker ten gehoor brengen. Misschien kunnen jullie dat nog even Fort doen. Voort met he? de pruttel. Ik geloof niet dat we, dat we het hebben, hè? We hadden... N nee, hè? Nee, we hebben het niet. Fort met een prut. Nou, misschien dat het. Uh, het is op YouTube. Op, op YouTube. YouTube is mensen, het zo als als te vinden. Fort het met een het... prut. Ja, ik heb het gisteren bekeken. Heel fijn. Ja, hartstikke goed. Okay. Ja. Hartelijk dank. U hoorde Geert Roversleek op Afvalwater Twente. Hartelijk dank. Afgelopen week keek Wil Hoben, burgemeester van Voerendaal, recht in de loop van een pistool. Een ernstige bedreiging. En hij is niet de eerste. Een paar jaren terug moest de toenmalige burgemeester van Helmond onderduiken. En vorig jaar vluchtte Bouke Arends op advies van de politie naar het buitenland wegens zware bedreigingen. Tegelijkertijd hebben twee misdaadjournalisten non-stop intensieve beveiliging, omdat ook zij zwaar geïntimideerd worden door het criminele circuit. De de Dienstkoninklijke Diplomatieke Beveiliging, de DKDB, komt handen op te... inderdaad een stijgende lijn zit in het aantal mensen dat beveiliging nodig heeft. Ja, wat zit daarachter? Uh, Bouke Adens, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Emmen... en dus de bedreigde loco-burgemeester, is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, wat was de aanleiding voor dat u moest onderduiken vorig jaar ook alweer? Uh, de aanleiding was uh, een relatie met een sluiting van een clubhuis van een motorclub. ja. En toen moest u naar het buitenland? Ja, ik, uh, mij werd geadviseerd om uh, naar het buitenland te gaan voor een tijdje. Ja, vond u dat niet overdreven doen destijds? Dat, dat is mijn eerste reactie wel. Ja. Dat, uh, en, uh, maar als je uitgelegd krijgt wat de bedreiging is, dan uh, uiteindelijk voor. Uh, ja. Dus u kunt zich ongetwijfeld levendig voorstellen hoe uh, Wil Hoeben zich uh, nu voelt, die burgemeester van Vlaanderen. Ja, ik heb het artikel gelezen in, in ja. het uh, uh, en... Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ja. Ja. Bedoel, de bedreiging aan mijn adres was, was van een andere aard... maar uh, de gevoelens die dat oproept, die waren herkenbaar. Er kwam, uh, zeg maar, de burgemeester... <hums> die keek gewoon echt letterlijk in een uh, loop van een pistool. Er ja. uh, werd uh, uh, duidelijk gemaakt dat het dan afgelopen moest worden... met waar het dan ook over ging. En die heeft dat bekendgemaakt. Uh, was dat iets wat, uh, wat denkt u, is dat, gaat dat dan in overleg met de politie? Hoe is dat bij u gebeurd? Want uiteindelijk bent u ook gaan vertellen wat u overkomen is. Ja, nou, ik, ik kan alleen maar zeggen wat me, hoe dat bij mij gegaan is. Uh, ik heb in ieder geval uh, direct gezegd, op het moment dat mij de mededeling kwam... u moet een tijdje voor uw eigen veiligheid naar het buitenland. Ik heb wel gezegd, van als ik weer terug ben, dan gaat dit wel naar buiten gebracht worden. Ja. En heeft u toen in die tijd niet gedacht... ja zeg, als dit er allemaal bij hoort... weet je wat, ga ik lekker kippen kweken. Ja. Uh, nou ja, dit zijn wel... Uh, als je een aantal weken in het buitenland zit... En, uh, met, je, met je partner... Uh, dan, uh, dan zijn dat wel de onderwerpen waar je het wel over hebt. Maar het heeft mij ook wel heel erg strijdbaar gemaakt... in de zin van... Uh, uh, ja, moet je nou willen wijken voor... Uh, ...voor het tuig. Ja, dat is het. De... En... Eh... Ik heb uh, mijn keuze gemaakt dat ik Kunt u zich voorstellen dat een hoop mensen denken... ja zeg, geen mijn mij mag porsing, maar een fikkie. Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Uit het interview met, uh, in de uh, NRC dat gisteravond verscheen. Uh, dat ging eerst, dat begon met een uh, auto van een wethouder... die in de brand gestoken werd. En hoe bezig daarover, tijdens die bewuste vergadering... dat we het daarover hadden, reden de mensen die in beeld waren... als mogelijke daders van de brandstichting... met de auto rond het gemeentehuis, met de middelvingers omhoog... op advies van de bewaking... die. Die dat zag, is toen maar eens afgezien van een borrel van de raadsleden in de kroeg na afloop van de bijeenkomst. Herkent u dat soort sfeertjes? Nou ja, kijk, eh, eh, eh, niet echt, want. Eh, maar wat hij verder in dat onderzoek, of in dat verhaal zegt, is na wat onderzoek, en doorvragen hij dus als burgemeester, kwam ik erachter dat er zeker 25 jaar in die gemeente dus was weggekeken, gedoogd en aangemodderd. Had ook alles te maken met de manier van opereren van een hele kleine groep mensen, met name een aantal bewoners van twee woonwagenkampen. Die waren met een vocabulaire van hooguit uit 250 woorden heel erg mondig opeens. Als ze zich op het stadhuis melden, eisen ze onmiddellijk iemand te bespreken. Ze dreigden, als als dat niet gebeurde, weten we je te vinden. We schieten je kapot en we weten waar je familie zit. Is dat wel een bekend terrein voor u? Uh, uh, uh, we hebben een, u bent uh, alleen gewaarschuwd door de politie. Ik ben, precies, precies. Dus wat dat betreft ik, is dat een hele andere situatie uh, in Voerendaal... Dan, uh, dan wat mij is overkomen in Emmen. En uh, ja, zijn de situaties denk ik gewoon per, per geval ook verschillend. Ja. Wat voor invloed heeft het op uw werk gehad eigenlijk? Nou, uh, het doet meer met je dan dat je uh, zou willen toegeven... en dat je uh, uh, uh, uh, vooraf denkt, of vooraf, maar tijdens het voorval denkt. Uh, uh, en waarom doet het veel met je? Omdat het iets doet met je gezin. Iets doet met je gezin, doet het weer wat met jouzelf. Hm. En uh, het feit dat je gezin er last van heeft... Uh, dat je paarden er last van heeft, je kinderen er last van hebben... Ja, dat, uh, dat vreet aan je uh, toestand, je gemoedstoestand als, uh, als persoon. Dus... Bij u is die uiteinde, uiteindelijk die dreiging is, uh, verdwenen, hè? Ja. Hoe, hoe kwam dat? Ja, uh, uh, de politie heeft het stuk gemaakt, zoals ze dat uh, noemen. En daardoor is de dreiging uh, uh, verdwenen. Dat, is, dat klinkt wel een beetje cryptisch. Ja, ja stuk gemaakt is dat ze uh, laten weten... dat ze weten dat ze het weten. <lacht> dat klinkt allemaal een beetje... <lacht> ja, maar het uh, is... Uh, uh, dus, uh, uh, daardoor uh, is degene die dat zou willen doen, uh, niet meer geneigd om het ook nog tot uitvoering te brengen. Okay. Nu wordt het de laatste tijd veel gesproken over die verstrengeling van de onder- en de bovenwereld. Hè? Ja. Daar heeft dit bijna altijd mee dit, te maken. Dit, dit heeft daarmee te maken. Ja. Dit is, uh, uh, uh, dat is ook wel een, een, een groot probleem aan het worden. Uh, dat uh, uh, zeg maar, organisaties, criminele organisaties die het geld verdienen in de drugshandel want daar wordt het veel al verdiend, dat die uh, uh, een weg naar boven zoeken. Want het geld wat ze daarmee verdienen, dat moet een, een plek krijgen in de bovenwereld. Dat moet gelegaliseerd worden. En uh, zo proberen de, de, de georganiseerde misdaad probeert zich een, een plek te krijgen in de bovenwereld. Daar hebt u ook uh, voorbeelden van, misschien? Nou ja, je, je ziet dat natuurlijk wel in de praktijk van alle dag als, als gemeentebestuurder dat er... Uh, bij, bij, bij bijvoorbeeld Als er een horecazaak geopend wordt, dan voeren wij een zogenaamde bibop-procedure. En dat doen we niet omdat we uh, dat graag willen, maar omdat we uh, weten dat dit soort zaken heel erg in zijn bij bedrijven. die graag ja, die vermenging naar de, naar de bovenwereld willen gaan maken, van de onderwereld naar de bovenwereld. Wat is dat, een bibop-procedure? Een bibop-procedure, dan toets je, uh, dat is een bestuurlijke toetsing, op de, uh, degene die een vergunning voor een horeca-aangelegenheid aanvraagt. Ja. En dat, uh, dat wordt niet altijd doorstaan, die proef. Nee. nee. En dan gaat het ook vaak over vastgoedprojecten natuurlijk. Ook hè? ongetwijfeld. Ja, ja. Want dat is de manier om het, geld om het geld te... Kijk, er wordt veel geld verdiend in de drugshandel. Het boek van Pieter Tops over Tilburg geeft aan... dat het daar echt over miljarden gaat in een stad als Tilburg. Ja, dat geld moet een, een, een weg vinden in de bovenwereld. Dat moet gelegaliseerd worden. En uh, hoe cru ook maar... Naar, uh, uh, in de, de vastgoedwereld, uh, uh, in de financiële wereld, in de juridische wereld zijn daar mensen mee verbonden. Want die mm. moeten dat uh, uh, een officieel tintje aangeven. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Nou, Ik denk dat er een, een, een veel intensievere aanpak moet gebeuren vanuit de politie en het openbaar ministerie. Ook met, met behulp van de Belastingdienst. De gegevens moeten veel makkelijker uitgewisseld kunnen worden. En er moet echt veel geld voor vrijgemaakt worden om dit probleem aan te pakken. Weet je wat men dan zo verbaast als je als burger per ongeluk nou eens de moeite neemt? om naar de raadsvergadering uh, te kijken. Dat zal bij u en vast ook werven... via een of andere internetverbinding. Ja. Uh, dan stort je altijd in dat het tracé van het rijwielpad... Uh, eigenlijk net vier meter uh, omgelegd moet worden... waar de buurtbewoners het toch niet helemaal mee eens zijn. En bovendien, de vuilnisophaaldienst... ja, dat kan toch niet op dinsdag, maar dan moet we woensdagochtend. je denkt, waar gaat het hier over als het over dit soort zaken gaat? Ja, nou, dit soort zaken zijn vooral... Uh ligt vooral op het bordje van de burgemeester... die over openbare orde en veiligheid gaat. Ook voor een deel op het bordje van, de, van het college wat de uitvoering doet. En dit zijn niet de zaken die ja, dagdagelijks in een, in een gemeenteraad behandeld worden. Uh, Hooguit uh, zou een gemeenteraad een debat kunnen hebben... over ja, uh, uh, maatregelen die getroffen worden. Maar, uh, de, de, de... Of gewoon eens een keer de vraag stellen... wie hier in deze raadzaal voelt zich op een of andere manier ja. onder druk gezet? Ja. Ja. Die discussie heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Die, is, die wordt, denk ik, nog nooit gevoerd. Dat is Oké. raar. Ja. En dat, ja. Ik zie hier bij de andere heren ook uh, driftig knikken. Dus die voelen zich dus kennelijk op een of andere manier toch wel... Uh ja betrokken ook bij dit onderwerp ja ik denk dat je als burgers altijd betrokken bent bij, bij elk onderwerp die je in, in je eigen omgeving uh, meemaakt uh, nou ja goed wij hebben dat dus met het afvalwater in Zwette uh, ja. en uh, dat uh, kan ik me ook voorstellen dat dat in Emmen uh, precies zo het geval is uh, in dit soort situaties het is te gek voor woorden natuurlijk en ja. dat de uh, criminaliteit uh, bijna de boventoon gaat voeren ja hebben jullie in Twente geen last van. Uh, nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk nee, dat het in Twente niet. ook wel uh, dichterbij gaat komen. En misschien al nou wel, wel is. Ja, ik denk of. het ook wel. Dus. Okay. Hartelijk dank, uh, Bouke Arends. Local burgemeester van Emmen. Vorig jaar moest hij onderduiken dus. En uh, iedereen, uh, hartelijk bedankt. Wij gaan uh, zometeen uh, verder. Um, waar gaan we mee beginnen? Oh ja, met een ex-partner die niet op de begrafenis mag komen. Ja, dat zijn weer hele andere problemen. Nou, dit was een mooi half uurtje gemeentepolitiek. Dag.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 Komt mee Kom mee de, oh, mijn, naar buiten. Kom mee naar oh. buiten. Wij zijn namelijk van Tuinadviseurscentrum Jacobs Sevenes En wij wilden nu vragen of de tuin al winter klaar is gemaakt. De heren van Koten en de Bie zijn natuurlijk helemaal klaar voor de Boekenweek. Vanavond half negen, VPRO en PO2. Van Koten en de Bie, scheurgras. Verheug jij je ook op een fris voorjaarsinterieur? Hou extra voordelig de lente in huis met nieuwe meubels.